Oké. Okay. Links-in, stap in en slaan. Rechts, links. Hé, Sean. Heb jij zin om een potje te sparren? Uh, als jij iemand hebt uh, waar ik de vloer lekker mee kan aanvegen... Uh, ...kun je Mohammed even halen. Uh, Mohammed Ali. <laughs> Sorry, jongen. Je zal het met Mario moeten doen. Nou, ook goed. Ik had Harry nog zo gewaarschuwd voor Dirk. Maar nu denkt hij dat ik er meer van wist. Van die overval op het uitzicht. Soms kun je maar beter van de domme houden. het hebt dat in ieder geval goed begrepen. Hé, eh, John. Ah, Goed dat je er bent. Wat een gedonder allemaal, zeg. Ja. Nou, het is anders geen kattenpis. Nou, ja, eh, Waar gehakt wordt... Eerst die brand en nou... Eh... Nou ja, we knappen gewoon de boel weer een beetje op. Die Dirk Damhuis die zit er natuurlijk achter. Ongelooflijk onbetrouwbaar gescholft. Begrijp niet dat jullie dat allemaal van een pik hoor. Eh, dat doen wij ook niet. Dus die mij dat zou flikken? Hmm. Die eikel, die deugt niet, joh. Nee, ja. Die zouden ze nou eens een keer goed te grazen moeten nemen. Met de knokploeg. De, bijvoorbeeld. Waarom niet? Nou, het was echt een mooi bandje. stond al langer dan een half jaar leeg. Ja. Geen elektriciteit. Maar, valt wel mee te leven. Met het het grote probleem was het dak... Zo, lekker zijn mandje. En dakpannen eraf, ja. Oh. Dat meen je niet. Maar ineens staan ze met tien man op de stoep. Ja, wij zijn met z'n zes. Dus. En nou willen jullie weer wat kraken. Is ja. dit jouw check? Ja, ga je gang. Thanks. En we hebben in jullie blaadje gelezen dat er veel leeg staat en dat jullie weten waar. Je krijgt er niet een niet cadeau. <laughs> dat is wel duidelijk. Maar als het moet gaan we er hard tegenaan. Zeg, de Linde Gracht, kennen jullie die? Die is in de Jordaan, toch? Daar staat een stel panden waar ze de bewoners uit hebben gehaald. He? En die willen ze nu opknappen. Dat zeggen ze ja, tenminste, ja. maar het <laughs> moeten dure appartementen worden. De Jordaan moet chic worden, snap je? Stel het je uitbuiters. Nou, van mij mag je ze ook criminelen noemen. Wie is de eigenaar? Een of ander bv'tje. Heel schimmig allemaal. Maar, ik waarschuw jullie alvast, daar zit een man achter die niet misselijk is. Aad Bosman. Geen lekkere jongen. Maakt ons dat uit. Nou, en als hij nou een knokploeg op je afstuurt? Wij weten hoe we ons moeten verdedigen. Goed. In het vrijvol vanavond staan twee verkiezingsadvertenties: Eén van de VVD over een hele pagina en één van de redacties over een zit de radio even uit? Wil je ook wat drinken? Ja, lekker. Uh, doe maar, maar een jonkie. Jonkie. Hoe was het bij Aard? Die hebben er niks mee te maken. En die fik, in de piepshow? Ja, dat is niks voor Aardpa. Nou, volgens mij spelen ze samen onder een hoedje. Je had hem vandaag moeten horen over Dirk. Aad zou hem vandaag nog wel onder de zoden willen plakken. Uh, nou, ik vertrouw die Rotterdammer voor geen meter. Het was Dirk Damhuis, zeker weten. En die moeten we nou eens een keer goed te grazen nemen, ja. hè? Die lamlul, DD. Twee ootjes ertussen, en wat staat er dan? Dood. Hé, hey, hé, hey, dit soort taal wil ik niet horen. Hoor je wat ik zeg? Die gast die valt ons aan. ja, Twee keer achter elkaar. En dan ga jij hier een beetje radio zitten luisteren. Je moet de dingen een beetje met beleid doen, jongen. Anders schiet je er niks mee op. Beleid? Ja, beleid. Hmm. We, we weten niet eens waar die DD zit. Of jij wel soms? Nou dan. Ah, je mag alles zien. Ik heb wat jij thuis niet gaan vinden, Moppie. Kom maar even binnen. Even Hé, uh. hey, Evert, wat doe je hier nou man? Ik, uh, ik loop zomaar een beetje rond. Zomaar een beetje rond? Ja. Amula, je staat hier mijn handen te verzieken. Er komt geen klant meer binnen zolang jij hier met je chagrijnige kop voor mijn raam blijft staan. Ja, maar, maar ik. Nou, kom je erin of ga je weg? Ja, ontspannen, ja. ontspannen die jaren, ja, die anderen ook, ja, nee, zo, ja, ja. Het uitzicht verbouwen, als een verdomme iemand wat verbouwt, dan ben ik het, ja? Je bent de moker of je bent het niet. Juist, ze denken misschien dat ik, dat ik me eigen een beetje ga opzitten vreten van pure ellende, <lacht> maar dat doet deze jongen niet, dat is ook niet goed voor mijn bloeddruk trouwens. Wat doe jij nou hier in de buurt op je vrije dag? Goh, als ik uh, de hele dag alleen op dat kamertje zit, dan komen de muren op af. Had je niet een verloofde of zo? Ja, Carla. Maar, uh, nou ja, ze wil niet naar Amsterdam komen. Dus jij zit nou een maanden in je eentje? Ze is bang voor de grote stad, denk ik. Maar jij niet, hè? Toch? Weet je waar ik nou zo treurig van word? Is dat al die gasten maar lopen te lullen. Of ze niks beters te doen hebben. Het we nu nu op kansen zijn. Hè. Weet, je, weet je wat een groot succes zou kunnen worden? Bioscoop? Ja, ja. ja. Draai even om. Hier. Ja. Ja. Ah. Bioscoop met alleen maar seksfilms. Dat, dat schijnt het goed te doen in het buitenland, hè? Die gasten dat nou eens een keer zou aanpakken, maar nee. Ze zitten liever in een café te lullen. Te, te, te lullen over Harry Pruijs, dat, dat hij terug moet slaan. Nou, ik verzeker je, ik sla terug. En als ik sla, dan sla ik raak. Heb je al vrienden hier? Vriendinnen? Ja, jawel, maar het is toch anders. Het is toch wat oppervlakkig hier eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, ik... ik... Ik wil alleen maar... Je wilt alleen maar wat? Uh, niks. Ik ga zo weer. Ik moet uh, naar het bureau. Ben je zo bang dat je hem niet meer omhoog krijgt? Ik betaal wel. Uh, is 25 gulden genoeg? Voor vandaag wel. Neem je nou niet een beetje te veel hooi op je voor elkaar. Jongen, door al dat gedonden ga ik me alleen maar beter voelen. Dan voel ik tenminste dat ik leef. Zal ik je als wat vertellen... Ik krijg zelfs weer zin, <laughs> hè, als ik begrijp wat ik bedoel. Hé, <laughs> maar ik dacht... <coughs> nou, rustig aan. <coughs> Hier. Ja, het is wel een mooie ruimte. Ja. Alles is vernield. Ah, met z'n allen een paar dagen hard tegenaan. Precies. Niet onbewoonbaar verklaard, maar onverklaarbaar bewoner. Ja. <laughs> <laughs> Wat is hier aan de hand, jongens? Hé, hey, hallo. Ah, wij hebben deze woning gekraakt. Gekraakt? Ja, we willen. We zullen net de buurt hè? We willen hier geen gedonder. Wij gaan er juist voor zorgen dat het hier niet verpaupert. Het gaat hard hoor, als die huizen leeg staan. We gaan ze van binnen helemaal opknappen. Knap eerst jezelf een beetje op. Maar, meneer... Op de hoek van de Willemstraat zitten kappen. Jezus, wat een zeikert. Misschien moeten we wat organiseren voor de buurt. Ja, een feest of zo. Beetje drinken, oh, ja. beetje dansen. Je hebt er niks aan als de buren tegen je zijn. dus bij een wei, wat heb je? Ik heb niks voor je, Sharon. Je komt toch geen kopje thee drinken, of zo? Nee, jij had het laatst over wapens. Loop even mee, naar achteren. Het is niet om iemand om te leggen, of zo, maar ik, ik wil... Dat wil uh... ik helemaal niet weten, John. Hmm. Tering, wat een die je zeg? Ja, je bent hier niet in de API. Even zoeken, wacht even. Ja, deze. Kijk, dat is een leuk ding. Ik heb nooit mee geschoten. Goed niet. Meer. Hier de patroonhaard. Kijk. Ja. Zitten er twaalf in hier. Hou even vast. Ja, dat uh, voelt goed. Hoeveel? 400. <laughs> Tering. Ja, je kan ook bij de VND gaan kijken. Misschien dat ze daar nog een aanbieding hebben. Waar zit je ergens, Hans? Wat zeg je? Onder Orléans? ja, nou, daar schiet je mooi op. Morgen? Overmorgen? Hé, hey Peter, ga even zitten. Nee, ik had het tegen Peter. Goed. Hé, hey, je weet waar je de boel moet afleveren, hè? Zie ik je daar? Rij voorzichtig, hè? Die Franse gendarme. Zo, dat loopt goed. Ja. Hij zit halverwege Frankrijk. Nou, die poen zal je nodig hebben. Wat bedoel je? De Lindegracht is gekraakt. Gekraakt? Ja. Ik kan vanaf wel langs gaan met de ploegie. Nou, nee, doe dat maar niet. Straks zit Freddy pruister er weer tussen en dan krijgen we redonder met Harry. Ik begrijp toch al niet waarom die ouwe hier nog niet geweest is. Die zit ergens op de broeden hoor, als een oude kip. Ik voel het. <lacht> Harry, broeder een ei. Dat is allemaal lekker ja, een ei, broer. Godverdomme, maak er maar weer een geintje van. Lig eens een keer nadenken, man. Jezus aard. Amsterdammers. Altijd praten, oude hoeren opscheppen. Deze stad is één grote opera, meer niet Ik vertrouw het voor geen meter Is dat niet normaal, joh, dat die zijn gezicht niet laat zien? Gaat hij onze kunstje flikken dan? Ja, nou, dat weet ik niet Maar voor het geval dat Een pistool Moet daar nou, mijn man dat is voor watjes Kijk eens. Wat is dat nou? Dat zie je toch? Doe Niet zo gek, John. Doe weg dat ding. Ja, het is hartstikke handig. Dat maar... hoeft niemand toch te weten? Nee. Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, het is hartstikke handig als er in een pikaal weer zo'n dronken Amerikaan begint moeilijk te doen... en dan dan het ding onder ze snuffert. Hè? En dan is het in één keer afgelopen met een gezeik. Ach, ik wil dat ding nooit meer zien, oké? Okay? Dan ben ik meteen vertrokken. Nee. Oké, okay, Joop. Dit is je laatste. Anders moet je kruipend naar huis. Joop, proost. Roost. mopertje. Neem jij niks, Net Nettie? Nee, dank je. Ik hoef niks. Straks ligt er weer een baksteen door de ruit. Dat gebeurt niet meer. Ik zweer het je op het graf van mijn moeder. Kom op, neem even wat. Nee, neem jij ook wat, geit. Oh, nee. Doe mij maar, maar een wat katje jus. Pardon? Wat zei je? Een jus met wodka. Dat is lekker, hoor. Moet je ook eens proberen. Ja, allemaal hoor. Doe maar gewoon zo'n gouden, eerlijke jongen, hè? Nou, wat lazers, Aart Bosman in hoogst eigen persoon. Goedenavond, mevrouw Pruis, jonge dame. Meneer? Uh... Eh, Joop. Joop. Moet ik wat drinken, Aart? Of, of moet ik meneer Bosman zeggen? Ik moet wat met je bespreken. Misschien kunnen we beter even naar buiten gaan. We doen zo naar buiten. Kleine wandeling, goed voor de bloedsomloop. Met mijn bloedsomloop is helemaal niks mis. Haar. Ja. Nou, ja, fatermoor. Maar niet doen. Blijf dan gewoon hier. Nou, rustig. Waarom moeten ze nou midden in de nacht een <tie> wandeling gaan maken? Ik vertrouw die aard voor geen meter. Ach, wat. Als die mot krijgen, dan slaat Harry hem toch zo tegen de vlakte. Ja, eh. als het nou maar geen valstrik is.